Zes uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Sluiting verzorgingshuizen dreigt. Brinks vergoed schade diamantroof. Een Egyptische agent mag baard dragen. Honderden verzorgingshuizen moeten mogelijk sluiten als gevolg van de kabinetsplannen, dat zegt bureau Berenschot. Het kabinet wil de ouderenzorg versoberen, waardoor minder mensen in aanmerking komen voor een plaats in een verzorgingshuis. In 2020 zijn er volgens Berenschot mogelijk 800 verzorgingshuizen minder. Nieuwsuur besteedt vanavond aandacht aan de dreigende sluiting. Volgens deskundigen die aan het woord komen, beseffen maar weinig mensen wat de gevolgen zijn van de kabinetsplannen. Regionale treinvervoerders zoals Arriva en Veolia roepen de NS op om het papieren kaartje met korting nog niet af te schaffen. Op 20 maart wil de NS daarmee stoppen, maar dat is veel te vroeg, vinden de regionale vervoerders. Ze zeggen dat driekwart van de reizigers nog een papieren kaartje gebruikt. Afgelopen weekend bleek uit onderzoek van tv-programma Kassa al dat reizen met de OV-chip soms veel duurder is dan reizen met het papieren kaartje voor wie met verschillende vervoerders reist.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 Rotterdam kwam 2013 met vertrouwen tegemoet zien, maar moet wel een aantal zaken in de gaten blijven houden, zo staat in een brief van de burgemeester en wethouders van Rotterdam. De oplopende werkloosheid en de crisis in de bouw- en vastgoedsector kunnen mogelijk problemen veroorzaken.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 Het bedrijf vervoerde een deel van de diamanten die maandagavond werden gestolen. Acht gewapende mannen reden in auto's, met zwaai lichten de startbaan op... waar medewerkers van Brinks bezig waren met het laden van de diamanten in een Zwitsers vliegtuig. De dieven braken het laadruim open en gingen er vandoor met 120 koffertjes diamanten. De diamanten zijn waarschijnlijk zo'n 37 miljoen euro waard, maar Brinks wil daar niets over zeggen. Politieagenten in Egypte mogen een baard hebben. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald. Onder president Mubarak mochten agenten jarenlang geen baard laten groeien. En in februari vorig jaar werden tientallen bebaarde agenten geschorst. Ze riepen president Morsi op om het taboe op te heffen. Het Hoge Rechtshof heeft nu bepaald dat het dragen van een baard een religieuze uiting kan zijn. En een verbod daarop zou in strijd zijn met de grondwet. De gemeente Leiden mag een Haagse motorclub die banden heeft met de Hells Angels uit een clubhuis zetten. Dat heeft de rechter bepaald. Een kleine lokale motorclub huurde het clubhuis tot vorige maand van de gemeente, maar werd verjaagd door de Trailer Trash Travelers. Volgens de gemeente maakt die club zich schuldig aan criminele activiteiten. En omdat de leden weigeren te vertrekken, stapte de gemeente naar de rechter. En die vindt net als Leiden dat er geen sprake is van een huurcontract en dat de leden het clubhuis uit moeten.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 In India hebben miljoenen mensen het werk neergelegd. De bonden hebben opgeroepen tot een staking van twee dagen... uit protest tegen onder meer de prijsstijgingen. Ook eisen ze een verhoging van het minimumloon. In de meeste grotere steden ligt het openbaar vervoer stil. De staking is op diverse plaatsen uitgelopen op geweld. Arbeiders hebben in de buurt van New Delhi de ruiten van een fabriek ingegooid en auto's in brand gestoken. Elders werd een vakbondsleider doodgedrukt toen hij probeerde te voorkomen dat er bussen zouden vertrekken. In Duitsland, net over de grens bij Venlo, is een Nederlander van 47 opgepakt voor drugshandel. De man had twee sporttassen met in totaal 10 kilo marihuana bij zich. Hij wilde de tassen leveren aan een 57-jarige Duitser en die is ook opgepakt. De twee hebben bekend dat ze de afgelopen twee jaar elke week afspraken om tussen de 3 en 10 kilo drugs te verhandelen. De politie heeft bij de Nederlander en de Duitser in huis veel contant geld gevonden, hoeveel is niet bekendgemaakt. De politie gaat ervan uit dat het geld met de drugshandel is verdiend. Het weer het raakt bewolkt en het koelt vannacht af naar min 2 tot min 5. Morgen overdag en vrijdag blijft het vrij koud winterweer... met geregeld zon en een kleine kans op lichte sneeuw. Smiddags is het 0 tot 2 graden. In het weekend is de kans op sneeuw groter. ANWB Verkeersinformatie. De avondspit stelt niet al te veel voor dankzij de voorjaarsvakanties. In totaal nog 70 kilometer. Wel veel vertraging bij Rotterdam vanavond. Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knopen Nunet en Nieuwegein 3 kilometer. Bij Nieuwegein zijn drie rijstroken dicht. Op de A15 Europort Rotterdam is het nog wat langzaam rijden tussen Spijkenissen en Knopend Vaanplein over 9 kilometer. De file begint nu eindelijk wat op te lossen. Van Gorkum naar Europort staat tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Vaanplein nog 6 kilometer. Een nieuwe aanrijding op de A16 Breda Rotterdam. Bij Knopend Klaverpolder 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. Een vijfde deel van je salaris inleveren. Dat is wat automatiseringsbedrijf Capgemini vraagt van sommige medewerkers. En dat is onderwerp van gesprek tussen medewerkers en de vakbond... zo direct in Utrecht. Daar is onze verslaggever Jeroen de Jager bij dat zalencentrum... niet ver van een kantoor van Kapgemini ja. waar dat gaat gebeuren. Jeroen, we hoorden de bond eerder tegen jou vertellen... dat het inleveren van loon van tafel moet. Wat vinden de werknemers daarvan? Ja, ze druppelen hier langzaam binnen. Ik probeer ze aan te spreken. De meesten willen uh, op dit moment in ieder geval nog niet een verklaring afgeven voor, uh, voor de microfoon. Een aantal hebben gezegd, na afloop wil ik wel met je praten, dus dan gaan we dat horen. Ik heb één werknemer kunnen spreken, die is aan het calculeren, zei die. hij. Uh, die verdiende 4000 bruto uh, per maand, uh, moet terug naar 3000 bruto. Dat is het aanbod wat hij aanstaande vrijdag gaat krijgen en hij vermoedt dat ook Capgemini aan het onderhandelen is... en dat ze dus misschien wel ergens in het midden... Zullen uitkomen. En dan is de vraag, ja, moet ik dat dan accepteren? Of is het alternatief dat ik het niet accepteer en vervolgens in een andere ronde ontslagen word? Dus iedereen is aan het, uh, volgens mij aan het calculeren wat, wat ze het beste kunnen doen. En vanavond hier bij die ja, informatiebijeenkomst van de bonden. Want hier staan de drie bonden, CNV, FNV en de Unie. Die staan hier uh, bij de ingang de mensen op te wachten om ze naar de zaal te begeleiden. Vanavond gaan ze van die drie bonden horen. Wat wijsheid is, denk ik. Want ik reken even met je mee, Jeroen. Je had het over een salaris van 4000 en. En dat wordt dan teruggebracht zoals het ja. aanbod van 3000. Dat is 25 procent. Dat is 25 procent. Dan zit je toch weer tussen die 20 en 30 procent. Uh, ja... Ik weet ook niet of deze werknemer precies aan aanstaande vrijdag krijgt... die het bot dus, uh, dan zal hij uh, definitief te horen krijgen... Wat, uh, wat het percentage is dat van hem verwacht wordt om in te leveren. Uh, maar het zijn forse bedragen. En het zijn ook niet de hoogste lonen, heb ik uh, hier van de bond uh, gehoord... die de mensen verdienen. Als je nou 150, 200.000 euro verdient, dan kun je nog denken... Ja, daar kun je best 20% van inleveren. Aan de andere kant, mensen zijn naar gaan leven natuurlijk. Die hebben hun uh, hypotheek levensstijl daarop ingericht. Het blijft uh, een hoop geld natuurlijk, 20% inleveren. En dat is uh, een afweging die mensen moeten gaan maken. Een afweging voor de toekomst. Zij niet. Uh, er wordt wel gezegd de, oudste, de oudere werknemers, maar uh, dit zijn ook werknemers van tussen de 40 en 50. Ja, die hebben toch nog een hele tijd te gaan uh, in, het, in het arbeidszame leven. We zeker weten dat ze vanavond na dat gesprek met de vakbond ongetwijfeld meer aan jou hebben te vertellen. Jeroen de Jager daar met de ja. werknemers van IT-bedrijf Kap Gemini. De Fransen voelen zich geschoffeerd door de Amerikanen. Dat gebeurt wel vaker, maar de nieuwste aanleiding is dit. Het draait allemaal om een noodlijdende Franse bandenfabriek... die de regering probeerde te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. De koop gaat niet door. En daar kwam uit de Verenigde Staten een gepeperde brief bij. De strekking, we pijnzen er niet over om een failliet land erbovenop te helpen. Dacht u nou, werkelijk, dat we zo stom zijn? Rondinker in Parijs. Uh, dan moet je even terug naar het ontstaan van deze ruzie. Ja, het, begon, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met de Franse economie. Bijna dagelijks zijn er wel bedrijven die vestigingen dicht moeten gooien... mensen op straat moeten zetten. En in januari was het de beurt aan de, die, die bandenfabriek Goodyear, Een vestiging in het noorden in Amiens moet dicht. Tenzij er een koper kon worden gevonden. Nou, er staan meer dan duizend banen op het spel. Dus de Franse regering die hoopte dat er gegadigden zouden komen. Er zijn inmiddels een aantal van dit soort Franse bedrijven die al in de verkoop staan. Tim Petroplus in Rouen, ArcelorMittal in Florence en nu dus ook Goudier in Amiens. En de minister die zich dan telkens moet gaan inzetten voor deze bedrijven. Dat is inmiddels een bekend gezicht hier in Frankrijk. Arnaud Montboer van productieve hervormingen. Zo heet zijn ministerie. Die moet telkens de boer op met het bedrijf. Ging ook langs bij Maurice Taylor van het Amerikaanse bedrijf Titan. Maar die kreeg in dit geval wel heel hard het lid weer op de neus. Een boze brief met een duidelijk no. Uh, ja, nou, maar als je dat erbij schrijft... dacht hij nou echt dat wij zo stom zijn. Is dat, dat, dat is toch niet echt een Amerikaanse manier van zaken doen? Ze hadden er ook gewoon vriendelijk kunnen bedanken. Ja, ja, zo spreek je minister eigenlijk niet aan. Er is hier uh, een gangbare opvatting in Frankrijk. Maar die Amerikanen ja, die lijkt zich zelfs beledigd te, te voelen door de suggestie dat Titan Goodyear zou willen overnemen. En in die brief loopt hij echt helemaal leeg. Uh, Taylor zegt dat hij een aantal keer is wezen kijken bij dat Goodyear en Amiens. Dat hij zag hoe de werknemers daar per dag. Eén uur lunchpauze hebben, drie uur kletsen, zoals hij schrijft... en dan komt hij tot de conclusie, ze werken maar drie uur. Dat soort werknemers hoef ik niet, schrijft hij. Ze hebben volgens stelen bovendien veel te hoge salaris en dan gaat hij verder. Ik ga allemaal banden kopen in India en China... waar ik de werknemers maar één euro per uur hoef te betalen. Die banden wil ik in Frankrijk op de markt zetten. Dan is het binnen de kortste keren afgelopen met de Franse bandenindustrie ongezouten, bikkelhard, de conclusie is wel duidelijk... hij is niet geïnteresseerd in de, de overname. Ja, los van de toon dan in zo'n brief en de op ja. opstelling. Heeft u wel een punt, deze Amerikaanse zakenman? Nou, er is een, een, een onderzoek ingesteld door de Franse regering naar die concurrentiekracht van Franse bedrijven. Want daar gaat het niet goed mee. En, en de conclusie was van dat eigen onderzoek: inderdaad, de arbeidsmarkt is te rigide, de salarissen, de premies zijn veel te hoog. Maar ja, goed om het inderdaad hè, Le Ton, qui fait la muziek. Deze brief is vooral een clash van twee opvattingen. Aan de ene kant, een op winst beluste Amerikaan, een kapitalist in hart en nieren. En aan de andere kant. Die minister die ooit zei dat hij tegen mondialisering is. Die het uh, nog heeft over maatschappelijke solidariteit. Maar die ook ziet dat op deze manier een oplossing voor Goodyear langzaam maar zeker verloren gaat. Wat voor vlotte brieven die ook terug zal schrijven. Want dat zal hij zeker gaan doen. Jij is wel een week op call voor de Fransen dat hun auto-industrie niet klaar is inderdaad voor de 21ste eeuw. Als je kijkt naar de vakbonden, dan, dan zou je misschien denken van niet. De reacties daar die waren ook niet mals. hoor. Dat stond uh, schandalig, onfatsoenlijk, zeiden ze over die Amerikaan. Maar tegelijkertijd zien zij natuurlijk ook hoe slecht het gaat met die Franse auto-industrie. En vorige week, herinnert je je nog, uh, Peugeot Citroën moest uh, toegeven dat het 5 miljard euro verlies heeft geleden in een jaar tijd. Dat zijn ongelofelijke cijfers die onderstrepen echt dat er iets moet veranderen. Maar wat en hoe, ja, daar lopen de meningen hierover uh, uiteen. En dat is de inzet ja, van een, een lang en Groot maatschappelijk debat in Frankrijk. Ron Linker in Parijs, dankjewel. Bij de Olympische Winterspelen volgend jaar in Sochi. worden de sporters ook gecontroleerd op gen-doping. Bij deze soort van doping draait het allemaal om DNA, zegt Olivier de Hon van de Nederlandse Dopingautoriteit. Op zich is dit wel een soort van ultieme vorm van doping. Uh, je brengt DNA in het lichaam. DNA zit in al onze lichaamcellen. Dus je gaat zo diep de cel in. Ja, dieper gaat niet. Van de wetenschapper van de onderzoeker naar de arts, de chefarts van de Nederlandse Olympische ploeg in Sochi, Kees Rijn van den Hogenband. Goedenavond. Goedavond. Zijn er verstand van geen doping? Nee, helemaal niks. <laughs> <laughs> nou, kijk, nee, de hele techniek daar weet ik niks van. Uh, voor zover ik dat uh, in de vakliteratuur heb uh, bijgehouden, heb gelezen... heb ik wel een idee erover. Maar uh, hoe het heel exact werkt, daar hebben we gelukkig in Nederland wetenschappers voor... die zich daarover kunnen ontfermen. Maar dus als uh, chef-arts van, de... de... chef van de Nederlandse Olympische ploeg... moet je natuurlijk verdiepen in de materie. Wordt hier wel Absoluut. over gesproken uh, onder sportartsen onderling? Ja, dus, uh, er is een, een, een, ik, uh, ik ben tegenwoordig bezig om een uh, masterclass op te zetten voor uh, topsportartsen. En uh, de topsportartsen hebben al duidelijk aangegeven dat ze hier meer over willen horen en meer over willen, uh, willen weten. Dus wij zullen binnenkort zullen wij dat ook als een onderwerp op gaan voeren. Dus ik ga speuren naar mensen in Nederland... die ons daar veel wijzer in kunnen maken. En uh, daar heb ik wel een aantal ideeën over wie dat moet zijn. En daar ga ik zeker mee praten. Ja, absoluut. Er is een enorme belangstelling voor natuurlijk. Maar ja, je hebt het nooit aan het handje gehad. Dus dan is het, altijd, dan is het toch een beetje ver van je bed. Jo. Ja, er is no nooit iemand betrapt, is natuurlijk het verhaal. Nee. He? We weten niet hoeveel sporters dit gebruiken. Of er nee. wel een sporter is die dit gebruikt. Maar het adagium van doping in de sport... en hoeven alleen maar naar de afgelopen 20, 30 jaar te kijken weet je dat er een controle komt in de wetenschap dat er ook wordt gebruikt? Tuurlijk. Ja, dat, kijk, we, we hoeven onze kop niet in het zand te steken. Dat zal ongetwijfeld, de, de, de, de, de, het genetische manipulatie is ook iets wat in de reguliere geneeskunde op plaatsvindt... dat zal ongetwijfeld ook ergens weer de sport incijpelen. En waar denkt u dat het gebeurt, deze gendoping? Ja, er zijn geruchten dat het vooral uit de Amerikaanse circuits komt en dan met name in de sfeer van de krachttrainingszaken uh, en ook de atletiek wordt nog wel eens genoemd. Maar ik heb daar geen enkele aanwijzing voor, dus een, dit mag niet als een beschuldiging gezien worden. Nee, maar u hoort natuurlijk wel wat. Ja. En nou, waar, waarom wijst u dan vooral naar de Verenigde Staten? Omdat daar ik elke keer uit die sfeer hoor ik de, de verhalen. Dus uh, ik, ik, ik, ik ben voorzitter van de medische commissie van de wereldzwemorganisatie van de FINA. En mijn uh, buitenlandse collega's melden me elke keer dat ze geruchten krijgen uit het uh, Amerikaanse systeem. Ja zo begint het. Hè? Want ze hebben ook uh, andere vormen van dopinggebruik in de atletiek uh, naar buiten zien komen. Dat die verhalen die zijpelen dan door. Wat, wat, wat zijn dan de verhalen? Zijn er al sporters die het gebruiken? Of is het zo dat al? Uh... Nee, nee echt concreet helemaal niet. Men, men, men beweert. Dat ermee geëxperimenteerd wordt bij beperkte groepen atleten. Ik heb niet het idee dat onze topatleten, en ook de Amerikaanse topatleten, ik heb niet idee dat die op dit moment regelrecht bewerkt worden met gendoping. Maar ja, wat niet is, kan komen. Het doet mij denken aan de tijd aan de introductie van Epo, dat was al, Epo was natuurlijk al heel lang bekend. Maar toen op een gegeven moment het in de sport binnencijpelde... hoorden we een soortgelijke berichten. En als je dit soort verhalen dan nu hoort... weet je natuurlijk ook dat mensen die ermee experimenteren... ook alvast nadenken over hoe je zo'n dopingcontrole moet omzeilen. Ja, het uh, hele lens armstrong verhaal heeft ons heel duidelijk gemaakt... dat onlosmakelijk aan het gebruik van uh, doping natuurlijk ook zit... dat je moet zorgen dat je niet gepakt wordt. Ja, dus geen dopingcontrole straks, straks in sortie komt geen Olympiade te vroeg? Nee, ik... Uh, ik zou bijna zeggen, ik juich het toe. Ik, uh, ik denk dat hoe eerder je deze opsporingsmethode in kunt voeren... want het grote probleem van de dopingopsporing uh, is het feit dat de detectie altijd achterloopt bij de werkelijkheid. Precies. Dus, uh, hoe eerder je er nu bij bent en hoe eerder mensen blijkbaar een oplossing weten... waarvan ik de details nogmaals niet weet uh, om dit te detecteren... Dat, ja, hoe beter dat is dat juich ik toe. U staat niet meer verbaasd van dit soort uh, ontwikkelingen, gen doping. Nee, nee totaal niet. Kijk, ik heb ook nog wel eens jaren geleden gedacht dat, uh, dat het met Armstrong ook wel meeviel. Nou, ik heb uh, laatst het boekje van Tyler Hamilton zitten lezen. Je schrikt je kapot als je leest wat daar, wat daar afgespeeld heeft. Dan denk je, jezus, mina, hoe hebben we ons met z'n allen zo om de tuin laten leiden? Is er een grens in doping? Is er wat? Is er een grens in dopinggebruik? Uh, wat mij betreft wel, maar is er niet. Ja, want wat is de volgende stap na geen doping als straks blijkt dat uh, dit ook ja, niet de ook... manier is? Ja. ja eigenlijk helemaal niet meer over uit te laten. Ik, ik weet het niet. Op dit moment, ik, heb, ik hou nog wel eens voordracht over mijn ervaring in de topsporter. daarin heb ik tot nu toe alsmaar aangegeven dat in mijn ogen de gendoping de grootste bedreiging werd omdat dat totaal niet detecteerbaar is. Nou, Ik word dus nu ingehaald door de actualiteit. Ik denk dat het dus nou wel detecteerbaar is. Dus ik zal eens nadenken wat de volgende bedreiging zou kunnen zijn. We gaan eens dus even afwachten hoe dat gaat volgend jaar in Sochi, waar dus de Olympische sporters voor het eerst worden gecontroleerd op gendoping. Nog lang geen eindpunt in de strijd tegen dopinggebruik. Kees Rijn van de Hoge Brand, chef- -arts van de de Nederlandse Olympische ploeg. Dank u wel. Straks is hier bij mij Philip Kook. We praten niet over sport, waar u misschien van kent... als verslaggever bij de NOS... maar over financiële uitbuiting van ouderen. Hij schreef een boek over wat zijn vader is overkomen. Vandaag werd bekend dat notarissen een proef gaan houden... om dit soort uitbuiting tegen te gaan. 19 minuten over 6 is het een beetje aan het aflopen die van spits. Ja, de landen van de wilde. best wel Tim. Nog zo'n 40 kilometer. Uh, twee files pik ik er even uit. Eentje op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwegein 3 kilometer. Was een aanreding met drie auto's. Er zijn nog twee rijstroken dicht. Het is nog steeds een beetje aanschuiven. Er zit wel wat meer beweging in op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Knooppunt Faamplein nog 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. De Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon raken overvol. Ze waren al dichtbevolkt, maar er komen nu ook steeds meer Palestijnen uit buurland Syrië bij. Sinds een paar maanden wordt er namelijk in het vluchtelingenkamp Jarmouk bij Damascus hevig gevochten. Een verslag van Sander van Hoorn. Palestijnse vluchtelingenkamp Ainel Hilwe wordt omringd door het Libanese leger. Het is geen tentenkamp zoals je in Jordanië hebt. Dit is een bestaand vluchtelingenkamp voor de Palestijnen die uit Israël vluchten.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 Maar we betalen er wel een hoge prijs voor. Aan de andere kant van het kamp een school die wel in gebruik is. Hier krijgen kinderen les en helpt de Nederlandse organisatie War Child kinderen om om te gaan met wat ze overkomen is. Ik praat met Zakia Ali Aden. Ze komt uit Syrië, maar zegt ze. Oorspronkelijk kom ik uit Palestina. Uit Fallujah Street in Gaza. En ik ben in Palestina.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 Jaarlijks worden zo'n 30.000 ouderen financieel uitgebuit... door familie- of verzorgers. Het actieplan Ouderen in Veilige Handen moet daar verandering in gaan aanbrengen. Onder meer notarissen gaan een proef houden om misbruik op te sporen. Nora van Oostrom van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie... vertelt waar je dan vooral op moet letten. De notaris moet gespit zijn niet alleen op de vraag van... weet meneer of mevrouw sowieso nog wat hij doet. Dat is een spoor waar het notariaat ook heel erg op zit. Hè? Het herkennen van wils onbekwaamheid. Maar ook als mensen uh, wel gewoon goed bij geest zijn... kijken of datgene wat verklaard wordt... niet onder, onder invloed van bedreiging uh, plaatsvindt. Goed van geest zijn, dat is natuurlijk het grote probleem bij ouderen. Zeker als ze lijden aan bijvoorbeeld Alzheimer. Philip Koker, goeie, goeie avond. Goedenavond. We kennen jou natuurlijk als voetbalcommentator bij Studio Sport, maar je bent ook de schrijver van een boek over jouw vader... die Alzheimer heeft en hoe daarvan misbruik is gemaakt. Om maar even de situatie te schetsen... zou je kort kunnen aangeven wat daar fout is gegaan. Nou, mijn vader uh, die was uh, verliefd op een vrouw en kreeg Alzheimer. De vrouw woonde ver weg. En uh, kreeg toen uiteindelijk weer contact met een ex-vriendin... waarmee hij uh, tien jaar eerder had samengewoond. En uiteindelijk, ik zal het lang verhaal kort maken... is uh, mijn vader dus getrouwd met deze vrouw op wie hij niet verliefd was. Maar uh, dat deed hij in zijn ziekte. Hij was twee jaar daarvoor gediagnosticeerd met Alzheimer... En uh, hij is in het geheim getrouwd. In het geheim zijn ook allemaal uh, huwelijksactes en testamenten opgesteld. Testamenten waarschijnlijk, want officieel horen we dat niet te weten, maar goed. En uh, wij zijn daar uh, nou ja, natuurlijk eerst in shock geraakt, zo'n beetje. En toen we weer bij ons positieve waren, mijn twee broers en ik... en familie, vrienden van mijn vader en het hele netwerk daaromheen... zijn we in beroep gegaan. En in het uh, uh, tuchtrecht is de notaris hiervoor uiteindelijk veroordeeld. Ook in want, een beroep. Wat, wat was de rol van de notaris in deze... Uh, de notaris uh, um, uh, is uiteindelijk veroordeeld omdat hij uh, ten eerste twee keer gewaarschuwd was voor ons. Let uit op op van mijn vader, want hij heeft Alzheimer en hij weet is in de war. Daar heeft hij niet goed acht op geslapen, opgeslagen en hij heeft ook niet goed uh, het protocol gewaarborgd. Wat wilde zeggen in die tijd al, dat was nog een, een, een, een protocol wat nog in een beginstadium stond dat hij niet een, een arts heeft geraadpleegd, terwijl hij dat wel had moeten doen. Goed, want over dat protocol, daar gaat het natuurlijk ook met name. Jouw vader was wils onbekwaam. Naar aanleiding van het geschil zijn ook nou, protocollen... Nou, dat, dat moet ik wel even op. Uh, hij was natuurlijk niet wettelijk wilsonbekwaam. onbekwaam. Want uh, voor de Nederlandse wet ben je wils bekwaam... zolang, zolang niet het tegendeel is bewezen. Um, maar uh, met terugwerkenkracht kun je stellen dat het die wils onbekwaam was. Uh, ik ben ook nog steeds uh, medisch gevolmachtigde van mijn vader. En ik heb een medisch rapport in huis, onver voor de geheime huwelijksdatum waarbij bleek dat mijn vader uh, niet zoveel meer uh, wist. Maar machteloos, als zo'n stond je aan toe te kijken... hoe dit in het geheim allemaal werd geregeld. Volstrekt, natuurlijk. Ja. Ja. En dan zijn er dus protocollen nu aangescherpt. Um, Ga toch even over, over die wils onbekwaam. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die luisteren... die weten dit soort mensen kennen. Nieuwe protocollen, die, die werken goed inmiddels? Nou, die, die protocollen... een beetje het probleem van die protocollen is... ze zijn allemaal van goede wil. Maar ze halen één belangrijk aspect niet weg. En dat is namelijk... De notaris blijft in beginsel degene die moet beoordelen wie wilsbekwaam is dan wel wilsonbekwaam. En een notaris is geen arts, hij is geen medisch specialist. Hij er, wordt niet, er, wordt, er wordt nu op getraind, ook in het kader van dit plan wordt gezegd... deze notarissen, als die dat uh, uh, mogelijk kunnen vermoeden... die zijn erop getraind om dan het protocol te starten... en te kijken of iemand wil of wil onbekwaam is. Maar dan nog, er zijn uh, uh, in, uh, neurologen, er zijn psychiaters, er zijn psychologen... die doen er vrij lang over om te beoordelen in hoeverre iemand wil ze onbekwaam is. En bovendien, heb façadegedrag. Dat wil zeggen dat mensen zich anders voordoen dan ze zijn. Al is het maar voor een korte tijdspanne om iets gedaan te krijgen... En vaak aangestuurd door iemand anders. Uh, daar dat vergt nogal iets voor een notaris om eh, dan je oordeel te kunnen vellen. En de notarissen zijn daar niet op toegerust. En dat wordt heel langzaam, maar stapje voor stapje, wordt dat nu ook erkend. Dus als je kijkt naar de volgende stap, want de nieuwe proef die notarissen binnenkort starten... Eh, focust op wilsbekwame ouderen, die dus wel helder van geest zijn... maar toch op een of andere manier eh, afhankelijk zijn of worden bedreigd... of worden in de tank genomen door familieleden, door verzorgers. Op, op je website eh, Alzheimermisbruik staat dat een notaris ook dat vaak helemaal niet kan vaststellen. Waarom niet? Nou ja, dat zei ik net al. Omdat een, een notaris natuurlijk niet die, die medische expertise in huis heeft... Die... Nee, maar daarmee kun je zeggen van... als je een medische situatie hebt... daar kun je eventueel een dokter over raadplegen. Maar als je, als je niet kijkt naar mensen die niet helder van geest zijn... hoe kun je dat als notaris al dan niet zien? Nou, als mensen niet helder van geest zijn... Ja, dan uh, zou je dus als notaris je ervan moeten vergewissen. En bijvoorbeeld, ik stel bijvoorbeeld voor... want je wilde waarschijnlijk een voorbeeld weten... als mensen dan bij je komen en uh, ze, zijn, ze zitten in een grensgebied... waar daar gaat het namelijk altijd over. Ze zitten in een grensgebied tussen wilsbekwaam en wilsonbekwaam. Ga dan bijvoorbeeld, als je zo'n akte laat tekenen door iemand... een paar uur later, weer eens kijken bij zo'n iemand... met een arts bijvoorbeeld. Ga op bezoek bij diegene. weet je extra meer energie instoppen. En vraag aan diegene, onder vier ogen... niet uh, waar iemand anders nog bij zit die daar eventueel belang bij heeft... vraag onder vier ogen, beseft u, weet u wat u getekend hebt. En laat het hem in zijn eigen of in haar, in de eigen woorden... Is dat een waterdichte oplossing, zoals je het nu even geschetst? Geen enkele oplossing is waterdicht. Maar wat? zo haal je wel 80% van de gevallen hou je eruit, ongeveer. Dat maar dan vraag je dus heel veel van notarissen Zijn er ook banken die er worden bij betrokken? Ja, er zijn er veel meer. Ja. Terwijl al deze mensen een soort geheimhoudersplicht... hebben, een soort, die hebben gewoon een geheimhoud, uh, uh, geheimhoudersplicht. De schade is zo enorm. En je haalt met uh, wat simpele dingen haal je, uh, de, de meeste gevallen eruit... En je moet weten, als het misgaat, dan zijn er generaties lang mensen die daar last van hebben. De schade is enorm en het wordt soms in een uurtje aangericht. Het is ook moeilijk natuurlijk om met familie te maken te hebben. Ouders met kinderen, kinderen die uh, uh, angstig naar hun ouders kijken. En juist kijken. daarom moet je het zoveel mogelijk doen. Dus wat is, wat is dan jouw oproep aan mensen? Doe het tijdig? Ja, nou ja, ik ga ook heel vaak langs bij, uh, bij Alzheimercaféavonden avonden bijvoorbeeld. Mijn oproep daar is altijd. Regel mentorschap, regel bewindvoering, regel uh, ondercuretelenschap. Regel dat zeer op tijd. Dat is ook een fout die ik bijvoorbeeld gemaakt heb. Dat ik dat niet op tijd heb geregeld, omdat ik het er niet door wilde drukken bij mijn vader. Maar dat moet je zeer op tijd regelen. En dat is nog niet eenvoudig, want je moet als het ware je geliefde, degene die Alzheimer heeft, vaak een vaker familielid, moet je dwingen tot iets, uh, het opgeven van zelfstandigheid. En dat is vaak zeer emotioneel. Hmm. Niets moeilijker dan dat. Ja. Filip Koken, dank voor je verhaal. Dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1-chanaal. Het is bijna half zeven. Ik wens u een heel prettige woensdagavond. We gaan naar Joost Eermans in capelle met Avondspits. Joost, goedenavond. Tim, goedenavond. Avondspits, zometeen over declaraties. Eh, declaratieschandalen steken natuurlijk regelmatig de kop op in de politiek. Denk even aan de staatssecretaris Co of de burgemeester van Schiedam, mevrouw Verver. Er is altijd wel weer gedoe over iemand... over bonnetjes, taxiritten of lunches. En Tim, er is maar één remedie tegen... Gewoon niet doen. Iedere bestuurder heeft een onkostenvergoeding. En doe het daar dan gewoon mee. En tegen... Ja, dat is toch duidelijk. En ik denk, eigenlijk, ja, zelf, ik praat nooit als wethouder. Dat weet je, dan ben ik wel in een andere baan als wethouder. Ik doe het niet. Gewoon simpelweg niet. Altijd gedoe en toestanden. Gewoon niet doen. Uh, ik zou zeggen, een tegenbroed. Bonnetje altijd kwijt. Je raakt je kwijt, je vergeet er een datum op te zetten. Het is, het is, het is, het is altijd uh, ja, voer voor misverstanden. Ik zou zeggen, laat het gewoon aan de ZZP'ers over de bonnetjes... en doe het als politiek bestuurder gewoon helemaal niet. krijg je ook geen ophef en, uh, en geen gedoe. Ik zeg dus bestuurders, stop met declareren. Um, ik reken op uw reactieluisteraars. Wat u daarvan vindt, u mag absoluut tegen mij ingaan. Dat vind ik juist leuk. Um, Doe dat via 0800 1121. Of twitter gezellig mee in dit mooie programma zometeen na half 7. Met hashtag eens of hashtag oneens. En u bent in Binnen bij Opinie Radio 1. Dat allemaal van half 7 tot 7. Direct na het nieuws dit keer. Gebracht door Renate Evers. Radio 1.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 Camille Eurlings wordt op 1 juli de nieuwe topman van KLM. De 39-jarige Eurlings werd na zijn vertrek uit de politiek in 2011... directeur bij de vrachtdivisie van Air France KLM. Hij is sindsdien klaargestoomd voor de top van de luchtvaartmaatschappij. De raad van commissarissen van KLM heeft de benoeming vandaag goedgekeurd. De gemeente Rotterdam heeft een flinke financiële meevaller. De stad hield vorig jaar 14 miljoen euro over. Op allerlei terreinen vielen de kosten lager uit dan was begroot. En dat bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. En agenten in Egypte mogen een baard dragen. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Onder president Mubarak was dat taboe. Volgens het Hof kan het dragen van een baard een religieuze uiting zijn. En een verbod daarop zou in strijd zijn met de grondwet. Tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. In een groot deel van het land is het bewolkt, maar vanavond en vannacht klaart het weer op... en de temperatuur daalt naar min 3 tot plaatselijk min 5. Het blijft ook vannacht behoorlijk stevig uit het noordoosten waaien, windkracht 2 tot 4. En morgen begint de dag koud, in de loop van de dag stijgt de temperatuur naar 1 à 2 graden boven 0. Het blijft droog en er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft koud aanvoelen door een schrale noordoostelijke wind, windkracht 3 tot 5. En dit winterse weertype houdt aan tot en met het weekend. Na het weekend wordt het geleidelijk minder koud. ANWB Verkeersinformatie. De avondsplits is bijna voorbij. In totaal nog 20 kilometer file. Daarvan vallen er twee op. Op de A12 Utrecht richting Den Haag was een aanrijding. Bij Nieuwegein nog 3 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Een nieuwe aanrijding op de A13 Den Haag Rotterdam. Tussen het knopen Prins Klausplein en Delft staat 5 kilometer. Bij Delft is de linker rijstrook dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Bestuurders moeten stoppen met declareren. Goedenavond, u luistert naar Onderbuik FM. Dit is de Avondspits van Wakker Nederland. Bel WNL. 0800 -121. Ja, Staatssecretaris Kofedaas, die begreep niks van opheffen rond zijn declaratiegedrag. Net als de Schiedamse burgemeester Wilma Verver. Er was toch helemaal niets aan de hand? De twee zijn niet de enige. Vele bestuurders denken namelijk dat het belastinggeld dat ze mogen uitgeven... gewoon van hen zelf is. En dat zij wel weten wanneer en waar dat geld allemaal goed besteed wordt. Mis. Wie publieke middelen mag beheren moet nederig zijn. Nederig, transparant en sober. En inderdaad roomt dan de paus dat Verdaas en Verver en vele andere publieke graaiers dat niet begrijpen, is ernstig. Ze zijn losgezongen. Bonnetjes declareren, dat moeten ZCP'ers doen, niet bestuurders. Stop met het gedoe, de misverstanden en het perverse gedrag. Wethouders, burgemeesters, provinciebestuurders en ministers. Ik heb een boodschap voor u. Stop met declareren. Bel WNO 0800 1121. Ik heb gezegd, goedenavond, u kunt bellen 0800 1121... Ik praat zo meteen met Emil Koltov, hij is directeur bij BING. Dat is het bureau Integriteit van Gemeentes. Zij onderzocht onder andere declaratiegedrag van mevrouw Verver in Schiedam. En ook daarvoor André Kraul. Hij schreef een pittige column in het vg merkenzien Dat heb ik met plezier gelezen. Ik ga het hem zo meteen eh, vragen wat hij daar precies mee bedoelde. Hij heeft er een paar uitspraken gedaan die, die redelijk eh, redelijk stoer zijn. Eh, ondertussen kunt u meedoen op Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. Kees van Loon zegt Eerdmans. Het De declaratiesysteem is in feite een systeem... wat slordigheid of fraude kan bevorderen. En daarom vaste onkostenvergoeding voor iedereen. Kees, je spreekt naar, mij, naar mijn mond helemaal goed. Wijnand zegt, Eerdmans, declareren in de redelijkheid mag wel... maar goede controle en goedkeuring vooraf. U kunt meedoen, ook via de telefoon 0800 1121. Ik zeg, bestuurders moeten stoppen met declareren. Gewoon stoppen. Ik ga naar de eerste beller en dat was Menik Charlotte Wolf uit Enschede. Goedenavond, Charlotte. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het volledig met je eens. Ik vind dit een schandelijk gedrag. De salarissen zijn toch dusdanig dat ze dus makkelijk die onkosten zelf kunnen betalen. Ja. Plus dat ze ook nog een basis-onkostenvergoeding krijgen. Ja. Ik vind het gewoon zo bizar. Dat kan toch zomaar niet? Ja, die mensen hebben een voorbeeldfunctie te schande. Nou, duidelijk Charlotte. Merci. Even aan degene die erna kwam, Marco de Haan uit Schrengwouden. Marco. Ja, goedenavond. Ik heb uh, daar wel een mening over, uh, dat ze stopzetten van declareren, dat hoeft voor mij helemaal niet. Uh, het is juist heel goed om wel te blijven declareren en daarbij ook duidelijk aangeven wat je verricht voor werkzaamheden. Het is natuurlijk van de gekke dat mensen al een, een onkostenvergoeding krijgen voor, voor het werk wat ze doen, zonder dat er überhaupt uh, duidelijk is wat ze precies voor werk verrichten. Ja. Ik ben echt voor het declareren en het duidelijk maken van wat iemand voor werk verricht. En dat ook duidelijk omschrijft om in het declaratierapport... zodat het ook echt heel duidelijk wordt hè, wat, wat iemand daar allemaal uitziet. Maar valt jou ook op, Marco, als er een bestuurder een opspraak uh, raakt... door middel van uh, he, declaratiegedrag, dat ze dat zelf nooit zo zien? Dat ze altijd zeggen, ja, maar dat, dat is, heb ik gewoon gedaan. Dat, dat klopt gewoon, die flessen, die had ik nodig of ik moest daar zijn. Het, het, wordt nooit, het, het, wordt, het gedrag wordt niet als zodanig herkend. Ja, het is een heel schemergebied waar dat er gaat. Uh, wat, wat, iemand kan wel zeggen, ja, ik heb dit of dat nodig. Maar uh, het is uh, vooral onbekendheid bij een Jan en Alman wat iemand nou precies doet. Ja. En ik denk dat je door een heel gericht declaratieprocedure, uh, dat je daardoor echt overzicht okay. krijgt van wat, wat er allemaal aan de, aan de hand is. Wat iemand en, dan ja. voor mag... Oké okay Marco, dankjewel. Een, pro, een protocol, dus een declaratieprotocol stelt Marco voor. Wat vindt u? Moeten bestuurders kunnen declareren of zegt u met mij stop er nou gewoon mee? Doe het niet en geef inderdaad een, een, een nuttige onkostenvergoeding waar gewoon bestuurders hun schoenen, hun biertjes, hun lunchjes, hun ritjes, alles uit kunnen betalen zonder dat gedoe met die bonnetjes uh, te overhandigen enzovoorts. Ik ben benieuwd naar uw mening. Paul komt uit Hilversum. Goedenavond. Uh, goedenavond. Paul, vertel. Um... Ik ben het eens. Um, ik heb een tijdje geleden nog weer ja, in mijn ogen een excess gelezen. De politietop, dat zijn die mensen met zoveel goud op hun schouders. Die ja. hebben in 2012, dat zijn er niet zoveel, uh, 300.000 euro uitgegeven. buiten hun vaste onkostenvergoeding. En één konnetje ja. is nogal opgevallen. Dat was van de meneer die, die topsport in zijn portefeuille heeft. Die heeft in Londen 600 euro in een kroeg uitgegeven, een barbon van 600 euro. Nou. Dat, dat vind ik, ja. ik hoop niet dat hij in zijn eentje was. Uh, nee, ik denk het niet. Want maar, dan zou hij waarschijnlijk nu uh, onder de groene zouden liggen. Maar waar het om gaat is, ik denk dat je het zelf ook al gezegd hebt. Die mensen hebben eigenlijk allemaal een vaste uh, onkostenvergoeding Net als ja. Tweede Kamer nee, precies. Dat nou, is een precies. buitengewoon voorrecht. Ze ja. zijn de enigen ja. die niet hoeven te verantwoorden waar ze het aan uitgeven. Iedere werknemer die bij een, gewone, een gewoon bedrijf werkt. Die heeft dat niet. Die moet gewoon keurig de maar bonnetjes overleggen. Maar goed, overleken. nou zeg je iets Paul, dat is eigenlijk de tegenhanger. Die kan je ook tegen mij gebruiken. Dat is zeggen van joh, declaratie met bonnetjes geeft in ieder geval aan... dat er iemand een handtekening moet zetten eh, onder de uitgaven. Dat, dat heb je niet meer in het oog als je werkt zonder declaraties. Nou ja, de Tweede Kamerleden hebben een vaste onkort. Klopt. Ik meen dat het 2500 euro in de maand is. Dat is fors, dat weet ik nog wel. Ja. Mm. Oké okay, Paul, laat en... het... Ja, nog iets? En dat, en dat krijgen ze zonder dat ze hoeven aan te tonen dat ze het ergens aan besteden. Nee, klopt. Nee, dat is ook zo. Maar goed, dat is all in the game. Dat is een, dat, dan moet je zijn vak goed doen. Daar hoort af en toe zijn een etentje bij. Daar moeten we niet, niet moeilijk over doen. Maar dan is het in ieder geval niet meer schrimmer. Precies. Precies. En dat er daarna nog, daarnaast nog mensen zijn die buiten die vaste onkostenvergoeding... nog een keer aankomen zetten met, met, met een stapel bonnetjes en ja. daar ook nog geld voor willen hebben. Ik vind het onverschamend, zeggen de Duitsers. Paul, helder verhaal uit Hilversum. Dank je wel. Ik ga naar André Kraul. Hij is... Uh, Universitair hoofddocent in de politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, André Krauwel. Goedenavond. André, eerst een schimmerwereld wat jou betreft, die declaraties. Uh, nou ja, uh, het is schimmig omdat er niet heel duidelijke regels zijn... over hoeveel je mag declareren en uh, hoe vaak je dat... Hm. Dat verschilt natuurlijk ook bijvoorbeeld per bestuurder, per gemeente... hoe groot de gemeente is, onze buitenlandse contacten hebt. Je kunt je voorstellen dat een wethouder in Rotterdam... met een internationale haven natuurlijk andere dingen doet... dan een wethouder in Schiphol. Precies, maar zijn er protocollen voor? Zijn er per gemeente of per provinciebestuur wel protocollen... van je mag maximaal 30 euro voor een lunch declareren? Nou, Sommigen hebben daar wel regels voor en zijn er ook streng in... Ook over wat je mag aannemen als wethouder... als je cadeautjes krijgt, hoe, hè, wat het maximale bedrag daarvan is. Maar het declareren, dat is in de meeste gemeenten... en de meeste gevallen enorm vaag. Mm. En daar ontstaan ook altijd natuurlijk de problemen over. Want dan krijg je hè, dat iemand zegt... ja, 600 euro voor drank is heel veel... Ja, als je de context niet kent, lijkt dat heel veel geld natuurlijk. Ja, precies. Maar als daar, als daar 600 mensen waren, is het goedkoop. Nee, dat klopt. Maar momenteel wordt alles transparanter. Dus declaraties moeten ook bij, heel vaak op internet verschijnen. Dan kunnen, kunnen de media er ook weer zich natuurlijk over ver, verlekkeren. Um, vind jij ja. met mij dat het veel beter is om ze af te schaffen? Uh, nou, het, het, het zou beter zijn... Het, nou, wat, De mogelijkheid, jij zegt van geef ze nou gewoon een vast bedrag... en daar moeten ze het mee doen. En ja. dat kun je bij Kamerleden nog voorstellen... want die kunnen van tevoren al inzien... en zelf bepalen met wie ze moeten dealen en wielen, Want dat bepaal je als Kamerlid tenslotte zelf. Maar als je nou wethouder bent van een grote stad... Ja. Wat, wat voor bedrag ga je iemand geven dan... als die mensen moet verteren uit China... en weet ik wat allemaal die langskomen. Grote bedrijven die langskomen. Ja, maar dat, wat voor bedrag ik, ga je iemand dan geven? En na, ga je dat ja. dan... Ga je dat terugvorderen als ze dat niet allemaal opmaken? Hè? Jij krijgt vaak ook als Kamer de 2,500 euro per maand. Als je dat niet opmaakt, gaf je dat dan terug? Nee. Nee, maar kijk, dat, dat, dat gebeurt vaak. Die ontvangsten zijn vaak door het, de gemeente georganiseerd. Hè? Dat, dat kennen we natuurlijk in elke, elke stad ja. dat je dat hebt. Los daarvan, zou ik zeggen, nodig mensen uit. Niet altijd in het café met drank en veel, maar dan gewoon een kop koffie om tien uur. Dat hoef je niet met een Chinese delegatie te doen in Rotterdam of in Amsterdam. Maar doe dat wel als wethouder of als, als provinciebestuurder. Waar moet het allemaal met etentjes? Ja, nou, dat is waar. En ik denk dat inderdaad het nieuwe calvinisme in het openbaar bestuur wel gewenst is. Het hoeft niet allemaal uh, zo ziek, mm. het hoeft niet allemaal met champagne, het hoeft niet allemaal duur. We zitten in een crisis. Politici vragen van burgers enorme offers. Er wordt enorm gesneden op de verzorgingstaat. En dan gaat het niet aan aan politici om heel luxe uh, te gaan dineren met nou. allerlei mensen. En die moeten dan ook die nieuwe, ja, die nieuwe zuinigheid laten zien in het openbaar bestuur. En ik denk ja. dat politici moeten het voorbeeld moeten geven. Waarom ze dan de paus zijn? Veel en veel uh, Calvinistischer dan Calvin. Zo, zo is het. Dan zeg je, heb je in een column geschreven, zei ik al, hè, in het VNG-magazine... Nederland ja. kan bogen op een relatief integer openbaar bestuur... en de corruptie is laag, zeg je. Maar dat is ja. niet omdat bestuurders zich hier integer gedragen. Dat is, zeg je, omdat we geen regels hebben. Dus we ja, doen, ze exact. doen maar wat, zeg je eigenlijk. Nou, wat, ik, wat, ik, wat je ziet altijd in onderzoek, dan komt Nederland er altijd redelijk goed uit omdat we redelijk integer bestuurders hebben. Dat is ook zo en dat komt ook omdat, er in de, dat weet je zelf ook, in de politiek word je niet rijk. He, je bent hmm. niet rijk geworden van je Kamerlidmaatschap. Nee, daar dat doe, doe, doe, doe je het ook niet om, inderdaad. Ja. In Amerika kom je er altijd als miljonair uit, zal ik maar zeggen. Nou, dat is in Nederland niet hmm. zo. Aan de andere kant gebeuren er heel veel dingen die wij niet zien. De VVD-campagne, de laatste VVD-campagne, landelijk de winnaar... is gefinancierd door vijf schemerige instituties. Allerlei stichtingen. Die, door wie zijn die gefinancierd? Wie heeft de VVD betaald om deze verkiezing te winnen? Dat weten wij niet. Dat zijn en, nog schimmigheden, bedoel je ook? Dat staat weer los van de declaraties, ja. Maar... Nou, nou, nou, politiek geldt in Nederland. Of het nou aan partijen ja. is, aan politici. Hoeveel burgemeesters en wethouders gebruiken van het gemeentegeld. Daar, daar is een zekere... Nou, schemengebied, wat voor mij gewoon onaanvaardbaar is in een de democratie. Er nou. moet duidelijker worden, duidelijke regels komen en betere verantwoording over afgelegd worden. Want mensen verliezen echt het vertrouwen in de politiek als het ook maar de schijn van, van onduidelijkheid is. André ik ben het zeer met je eens. Dank voor jou bijdrage hier in Avondspits... universitair hoofddocent in Amsterdam. Uh, hij zegt Calvinistischer moeten ze zijn... dan Calvin, ze dan de paus. Bent u daarmee eens? Bent u het met mij eens... dat bestuurders gewoon moeten stoppen met declareren? Dan heb je al dat gedoe ook niet meer. Gewoon een onkostenvergoeding en doe het daar maar mee. U kunt meedoen. Hashtag eens of hashtag oneens op Twitter. En vooral bellen 0800 1121. Ik pak even een tegenstander uit de, ba uit de bak. Rob Karstens uit Doetinchem. Dag. Rob. Haan, goedenavond, misschien We zelf wel. Je... Ja, ik ben het uh, oneens met de stelling. Vanwege uh, de volgende uh, een vaste declaratie, of vaste onkostvergoeding uh, uh, veel meer het beeld opleveren van uh, dat er wordt, er is onvoldoende duidelijk om volgens uit te leggen uh, waar die vaste in op gebaseerd is. Ja, het tunneltje, Rob. Ik, ik begrijp wat jij daar naartoe wil. Je zegt het is onduidelijker. Probeer nog een keer te bellen. wie je zat volgens mij in de tunnel. Leende Baris, zegt Eerdmans, een beetje populistisch... op basis van een paar incidenten. Reële kosten moet je gewoon declareren en declaratie goed... Controleren, soa. Eh, eh, ebele zegt mij eens, niks declareren. En anders mondjesmaat en dan is er ook geen gezeur. Paso Dobbele, eh, avondspits. Als alle misbruik vandaag wordt terugbetaald... hebben we geen betalingstekorten meer. Anton, Anthony Ket, Katgert zegt mij... Eerdmans, een nachtwaker staat kost de burger veel minder... en levert de productieve burger meer welvaart op. Eh, we gaan kijken naar de bellers. De heer, meneer heer Ash uit uh, Nijmegen. Ja, goedenavond. Goedenavond. uit Nijmegen... Ik ben het inderdaad ook mee eens uh, uh, dat het niet de bedoeling is uh, dat je alles maar moet declareren. Mm -hmm. En uh, een goede reden hiervoor is gewoon dat er constant misbruik van wordt gemaakt. En dat uh, blijkt ook uh, uh, naar aanleiding van de staatssecretaris van de PVDA. Die ja, onlangs zich, uh, gedwongen moesten opstappen. Ja. Ik bedoel, als we die niet kunnen vertrouwen, uh, die moeten we dan nog vertrouwen. Ja, het was voor een deel helemaal ook... Ja, ik ben even onderbreken. Het was voor een deel ook slordigheid, denk ik, van covid -daze. Niet eens alleen maar opzet. Ja. Of, of, maar het, het, dat, dat kun je dus voorkomen, zeg ik. Ja, ik vind dat je dat kunt voorkomen. Ik zeg, als je een staatssecretaris niet kunt vertrouwen... Mm -hmm. dan kun je een, een bestuurder al helemaal moeilijk vertrouwen. En het, het, het, het probleem is gewoon dat er uh, uh, dingen worden gedeclareerd... die, die helemaal een, een, geen betrekking hebben op, op, uh, op het werk wat er verricht wordt. Ja. En dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is eigenlijk het grootste principe. Ja, ja. Maar ik vind, uh, ik vind het is gewoon een economisch moeilijke tijd. En uh, er wordt overal ingesneden. En ik vind dat, dat je dat eigenlijk ook moet afschaffen in deze tijd. Yes. Want uh, als werknemer heb je daar ook geen recht op. En ik vind dat als, je, als ambtenaar uh, moet je daar ook van afzien. Ja, en de niet doen zeg je. Ze ja. Hebben, ja, ik vind de salarissen die ze hebben, die zijn ook wel niet misselijk. Maar en uh, ook niet. in de Tweede Kamer. Oké. Okay. Ik vind, uh, zoals, zoals de Tweede Kamer bijvoorbeeld, vind ik het ook... Onnodig, uh, die mensen die hebben allemaal dikke auto's, die betalen geen wegenbelasting. Nou, eh, dat betalen ze wel. Meneer. Oh, sorry, ik laat het hierbij, want ik wou een paar keer uh, stoppen, maar nu doe ik het echt. Stefan zegt, oneens, weg met de vaste onkostenvergoeding. Elke cent gewoon verantwoorden. Die blijft dus bij de bonnetjes. Ik zeg, weg met die bonnetjes. Bestuurders moeten gewoon stoppen met declareren. En het gewoon uit een salaris met een beetje onkostenvergoeding erbij uh, kunnen betalen. Daar nou hoef je niet naast nog eens te gaan declareren. Eerst Koffie zegt, ook eens. Verhagen declareerde zelfs 2 euro aan een collectant. Ja, ik weet nog altijd de zonnebril van Wouter Bos. Weet u die nog? Toen die minister van Financiën was, dat vond ik ook ongelooflijk. Zijn dingen eh, ze komen gelukkig boven tafel, kun je zeggen in deze tijd, maar het is wel gênant. En eh, Noordien Wildeman zegt: Eerdmans, oneens met hoofdletters. Het is andersom als je geen competenties hebt om eigen declaraties te managen, moet je geen bestuurder worden. Kijk, zo, zo kun je er ook uh, weer tegenaan kijken. André uit Sivolde, goedenavond, Dag. André Regen, ja, André. Ja. Ik ben uiteindelijk eindelijk een keer niet met je eens. Het heeft lang geduurd, maar het is nog een keer zoveel gekomen. Je hebt de 311 avondspitsen voor nodig gehad. Ja joh, ik heb dat ik heb gebeld. Maar, maar in ieder geval, ik ben het nu dit keer niet eens. Ik vind het gewoon juist, we moeten het omdraaien. Ja. We moeten juist, juist gaan declareren. En dan moeten we gewoon pitbulls hebben die, die declaraties bekijken. Want het is gewoon die, die, die, die vaste onkostenvergoeding. Dat is een stuk verkapt ik. Er zitten rare dingen in, representatiekosten... van vrouwen die zo nodig elke keer naar de kapper moeten. Dat wordt dan uh, een vast onderdeel van het salaris. Ja, ja, ja. Als, die vrouw, als die vrouw er goed uit wil zien, is de eigenaar verantwoordelijkheid. Dat lijkt me wel. Maar André, die bureaucratie die je dan weer, weer... toetsgroepen hebben die dat weer gaan bekijken... al die bonnetjes moeten weer bekeken worden... er klopt een datum niet, gedoe, uh, publicitair, uh, allemaal gedoe. Dat kan je toch voorkomen? Ja, maar... Als, als je dus gewoon maar die, die vaste onkostenvergoeding blijft geven, ja. dan als ze dadelijk niks meer mogen declareren daarnaast, dan bouwen ze die vaste onkostenvergoeding daar gewoon ja, zo in de zak de, de, de daar, zitten, we, daar waar, zitten ze ook zelf bij en jullie, bedoel, daar zit iedereen bij, mag je hopen, dat is openbaar. Die slagers hebben, ja. je betaalt het gewoon uit je eigen zak in feite. Maar die jongens die gewoon zo slim zijn met dat ding met die declaratie, ja? ja? Die zijn dadelijk ook zo slim om. als ze die vaste onkostenvergoeding krijgen. om op zo'n zak te houden. Nou. Dus die, die, ik vind gewoon. een, een vaste onkostenvergoeding. gewoon weg ermee. Declaratie. Okay. En goed, echt omschrijven Alleree, wat er aan de hand is. Ik hoop dat wij het snel weer een keer eens worden. Ja, nou, graag. Ga, Oké, okay, André. Bedankt, okay. André Vrijtjes. Oké, okay, ik ga gewoon naar Bing. Bing is zoals u weet. het bureau Integriteit Gemeente. Bing. en uh, de directeur. heet Emiel Kolthoff. Is aan de lijn. Goedenavond, meneer Kolthoff. Dag Niermaas. Ja, u bent, uh, nou goed, het onderzoek uh, is onderhand bekend naar mevrouw Verver, wat Bing heeft uitgevoerd. U doet vele onderzoeken naar uh, integriteit van gemeentes. Um, hoe vaak komt het eigenlijk voor dat bestuurders in opspraak raken, lokale bestuurders, uh, maar misschien op jaarbasis? Voor bonnetjes of ja, in het algemeen? Nou, ja, doe maar even voor bonnetjes. <laughs> nou, voor bonnetjes <laughs> valt het wel mee. Ik denk dat je die op, op nou, wat zullen we zeggen, twee handen kunt tellen. Ja, dan kunnen ze wel behoorlijk uit de hand lopen, dat, dat weten we inmiddels ook. Um, bent u het met mij eens, als je declaraties afschaft, dan heb je een hoop gedoe niet? Um, nee. <laughs> nee. Um, op het eerste gezicht wel, maar ik, er zitten twee punten, twee kanten aan. Uh, in de eerste plaats... Um... Zullen dan toch een aantal kosten gemaakt worden? Wat nu overigens ook gebeurt. En, en de rekeningen worden direct naar het gemeentehuis gestuurd. In plaats van dat ze het uh, zelf betalen en declareren. Hè, dus de, de okay. kosten worden de daar factuur. niet minder door. Yeah. En um, um, in de tweede plaats. Um, uh, uh, uh, ja, over, over die, die, die, die onko vaste onkostenvergoeding, in, uh, die hebben ze al. Hè? Een gemiddelde wethouder heeft een, een, een 600 euro in de maand aan, uh, aan onkostenvergoeding, ja. de burgemeesters ook. Uh, als je uh, die, die andere kosten die ze nu nog wel mogen declareren, als je die, als je die onkostenvergoeding zou ophogen daarvoor... Ja, dan krijg je toch een stukje ongelijkheid, want de een die, die maakt die kosten echt ten behoeve van ja. de gemeente nou, dat en klopt. Dus de, de burger. En de ander doet dat niet en die steekt het dan zo in zijn zak. Nou goed, de geld voor Kamerleden ook, dat kun je inderdaad kun je zeggen. Um, ik denk, je moet het er gewoon uit doen. Je hebt een salaris, daarvan heb, daar horen zaken bij. Als wethouder, bestuurder moet je inderdaad af en toe ze met iemand ontvangen of eten. Dat, dat moet je dan ook er, ervan betalen, vind ik. Ja, dat, dat sowieso. Maar ook in nee. de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet altijd. Nou ja, goed, dan moet je daar wel goed op letten. Dat dus die facturen waar je zegt, dat moet je, dat moet je denk ik tegenhouden. Maar al het geld wat jullie onder andere als Bing ook uitgeven... en al die onderzoeken enzovoorts van integriteit... het kost zoveel geld, die declaratieschandalen... om het alleen al te onderzoeken, Kijk naar de journalisten die ermee bezig zijn. Ja, heeft u gelijk. Ja. Dus dat is een argument, lijkt me, om het, wel, om het wel af te schaffen. Ja, maar goed, wat doe je dan met de kosten? Die laat je, gewoon, je laat het gewoon bij die, bij die onkostenvergoeding? Ja, ja, dat, dat, dat zou dat, kunnen. Dat zou kunnen. Nou, vindt u eigenlijk als mensen het geld terugstorten... Peper is natuurlijk beroemd geworden als, als uh, oud-burgemeester toen minister werd. Die, hij, hij is onderzocht door KPMG. Uiteindelijk bleek dat niet zo heel veel aan de hand was. Toen heeft hij een deel teruggestort wat verkeerd gedeclareerd was. Want die had ook ja. nog wat bonnetjes op zolder liggen, zeg maar. Uh, vindt u als Bing dat de naam van een bestuurder gezuiverd is... als hij het teveel gedeclareerde terugbetaalt? Dan, dan, dan, dan uh, voldoet hij in feite aan een juridische uh, verplichting. Hè, want hij heeft ja. uh, onverschuldigde betaling gekregen. En dat, dat moet je terugbetalen. Uh, ja, daarnaast heb je natuurlijk als bestuurder gefaald door verkeerd te declareren. Precies. Bent u het met, met Krauwel eens, en misschien met mij, dat het toch wel een schimmig gebied is in Nederland wat betreft de, het declareren van het, bestuurders? Het, het, het is maar de, de regelgeving is ook niet uh, 100% duidelijk. Precies, daar kunnen we aan werken. Oké, okay, mag ik u zeer bedanken, Emiel Koolthof, directeur van BING, en succes met alle onderzoeken die on ongetwijfeld gaan volgen. Um, wilt u meer van BING weten, kunt u ook naar de website bing.nl en u kunt nog steeds meedoen tot zevenen met avondspits. Bestuurders moeten gewoon stoppen met declareren, beweer ik. 081121, u bent binnen, of hashtag eens, hashtag oneens. Peter Klein zegt eens, want die onkostenvergoeding moet genoeg zijn, scheelt een hoop dubbel declareren en een boel Controlekosten. Uh, ik ga eens naar meneer Groenewegen. Uh, Excuus, meneer Groenewegen uit Reizen. Dag meneer Joost, uh, ik heb een korte reactie. Alle regels, dat helpt allemaal niet. Het gaat hier om de mensen een niveau hebben. waarop ze begrijpen wat ze wel of niet kunnen declareren. En al die kleine krabbelaars die met ja. een paar tientjes proberen weg te komen. daar kun je, daar kun je toch niks tegen re re re regelen. Nee, dat je, werkt gewoon niet. Vindt u niet dat het een moreel kompas is wat sommige mensen uh, gewoon niet hebben? Uiteraard. Dat, Daar dus begint dat het mee. Hè? Is precies wat ik in wat andere woorden zeg. Ja, ja nee, daarom. We voelen elkaar, denk ik, goed aan, meneer, meneer Groeneweg. <laughs> <laughs> Bedankt. Uit de kwam u van meneer Van Rest belt nog in. Die zegt: keer het om. Dat wat je overhoudt van je vaste vergoeding krijg je als bonus. Een doordenkertje, wat mij betreft. Uh, Ruud, Ruud Max uit IJF. Goedenavond. Hé, hey, hallo, goedenavond. Hallo. Ja, uh, I, ik het, uh, ja, ik ben het niet eens met je stelling. Uh, uh, dat heeft te maken met uh, het systeem bestaat al in andere instituten. Bijvoorbeeld in, in ziekenhuizen en zorg, die krijgen een bepaald budget. Daar ja. moeten ze het mee doen. En in september of oktober blijkt dat het gewoon niet genoeg is, ja, het geld moet er toch komen. Uh, stel je voor, je bent een uh, ondernemer en je, hebt, uh, of je, of je, en je bent in, geen ondernemer, bedoel, je zit in de politiek. En in december krijg je een geweldige opportunity ja. dat een paar Chinezen hier naartoe komen. Ja. Nou ja, uh, op het moment dat je dan kunt zeggen van, uh, niet kunt zeggen van nou oké, okay, uh, ik, ik ga binnen dit voor je regelen, want ja, mijn, uh, mijn, mijn, mijn kostenpotje is op. Dan ja. zeggen ze van oké, ik maar okay, dat we even... naar Duitsland. Maar, maar Ruud, dat geldt natuurlijk net voor de declaratie, er kan ook het geld op zijn, want we kunnen het u niet meer vergoeden, dan heb je het zelf wel uitgegeven natuurlijk. Ik zeg, spaar het op. Je hebt 600 euro, hoorden we net, gemiddeld zo'n beetje onkostenvergoeding. Nou, je hoeft echt niet elke maand of elke dag uit eten met, uh, met, met mensen. Dus dan spaar je het ook een beetje op tot de belangrijke momenten. Dan heb je gewoon geld voor. Ja, op zich is dat zo. Maar in de praktijk blijkt, want zo zouden ziekenhuizen ook moeten werken, of eh, onderwijssystemen, het onderwijssysteem ook moeten werken, je hebt een bepaald budget, daar moet je het mee doen, Ja, dan komt er iets van onvoorzien of weet ik veel wat, hm. en je hebt te weinig, en wat dan, dan wordt dat toch weer ergens eh, bijgestopt okay. of, of, of gehaald, ik bedoel, het, het werkt, ja, ja. Het, het blijft hetzelfde, of je het nou zo of zo doet, als je het verandert, de praktijk okay. blijft hetzelfde. Dankjewel Ruud, helder wat je, wat je zegt, Paulinka Nooyen uit Ridderkerk. Hallo uh, uh, Joost, uh, met Palinga. Dag Palinga. Joost, uh, ik vraag me af, als je nou de Kamerleden neemt die 2.500 euro uh, maar 150 krijgen, dat is zo'n 4 miljoen euro per jaar wat is nou het rendement, wat levert het ons nou op... economisch gezien, maatschappelijk gezien... Uh, terwijl die gesprekken misschien ook gewoon op hun kantoor gehouden kunnen worden. Ja, maar je had de woord uit mijn mond, zo redeneer ik eigenlijk elke dag. Tenminste, ja, het mens, sommige mensen kiezen de, de kalvijnmethode. Kalvijn anderen vinden dat je in de kroeg uh, met mensen uh, beter tot zaken komt. Dat is gewoon een verschillende ja. opvatting. Hè? Moet je het met geld doen of kun je het, uh, kun je het zonder geld doen? Ja, ja, dat is maar net hoe ja, mensen... Maar, uh... ja. Ja, ik, ik, ja uh, als je dan ziet dat het meer dan 4 miljoen euro per jaar is alleen voor Kamerleden... dan, dan ja. zou ik me echt wel eens een onderzoek willen hebben dat aantoont dat dat echt noodzakelijk is. Ja, dan raak je aan het grondwettelijk recht van een Kamerlid natuurlijk. Dat is zijn, zijn positie. Dat, uh, ja, daar wordt inderdaad geen onderzoek naar gedaan. Ik heb wel eens gepleit nee. voor, voor resultaten op websites wat Kamerleden bereiken überhaupt. Maar dat, dat, dat komt ook niet echt van de grond. Uh, je hebt gewoon een punt, Palinka. Nee. Je hebt een punt. Okay, ja, dankjewel. Dankjewel. Ik Merci. Dankjewel Dank Belinka uit Ridderkerk. Dan ga ik tijd voor een korte, korte reactie van Piet van Es. Goedenavond. Goedenavond. Nou, Ik ben het niet eens met de stelling, omdat ik vind dat A, die onkostenvergoeding niet nodig is, en B, als het nodig is, uit eigen zak eerst betalen en ja. dan pas declareren. Want dat betekent dat mensen heel voorzichtig zijn met declareren. Want als een declaratie mm -hmm. doet die het niet haalt, betekent dat ze het uit eigen zak uh, ja. hebben betaald. Oké okay, Piet, daar sluiten we het mee af. Het was een punt wat al eerder werd genoemd. Dat is de tegenhanger van mijn, van mijn argumentatie. Bestuurders moeten stoppen met declareren. Dat was de stelling. Leuk om erover gesproken te hebben met u allen op Twitter en via de telefoon. U kunt straks gaan luisteren naar Kunststof hier op Radio 1. Daarin cabaretier Diederik van Vleuten, een van mijn favorieten. De presentatie is in handen van Petra Possel. Omroep WNL is morgen weer te zien. Maar dan op tv vanaf 7 uur op Nederland 1. Kim Kutter zit daar en Willem Vermeend aan tafel. U kunt deze en andere uitzendingen van avondspits terugluisteren op wwomboekvnl.nl slash avondspits. Eh, morgenavond ben ik er weer vanaf half 7 hier op deze mooie zender. Fijne avond en graag tot morgen. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen de laatste finales in de Champions League. Garata Sarai, Schalke 04. Dan ligt hij erin. Uitstekend uitgespeelde aanval. En AC Milan, Barcelona. Ik geef de voorzet. kom op. Ja, hij zit erin. Wat een sloepfase van deze wedstrijd zegt. De Champions League zometeen in langs de lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Toneelgroep De Appels speelt volle maan.